Het is middernacht, het begin van zondag 28 april. Helene Ekker met het NOS Journaal.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 Tientallen bezorgde familieleden van een vrouw die in een ziekenhuis in Heerlen is opgenomen mogen vanavond in de hal van het ziekenhuis blijven. De politie wil niet zeggen of de vrouw het slachtoffer is van een ongeval of een misdrijf. Vanmiddag was de groep familieleden gegroeid tot zo'n 100 mensen waarvan er nu 60 over zijn. Volgens de Limburgse Omroep L1 zou het gaan om woonwagenbewoners.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 BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en uh, welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Ja, ik interview hier altijd uh, iemand die even op een kamer tot rust mag komen. Even mag reflecteren. Maar ja, alle kamers waren vol in verband met Koninginnedag. Dus uh, we zitten op, op een zaaltje. Maar een hele mooie zaal, de, de Vondelzaal is het. We zitten aan een mooie zwarte tafel. Uh, met een beetje sfeerlicht. En uh, ja, het is ook sfeervol, omdat mijn gast natuurlijk een zeer sfeervol gast is. Het is uh, Dominique van der Heijden. En wij kennen haar natuurlijk allemaal van het uh, nos chanaal waar zij de politieke uh, verslaggeefster is. Zeker. Um, nou ja, dan moeten we denk ik ook maar even met politiek beginnen. Want het uh, Partij van de arbeid uh, congres was uh, vandaag... Ik geef toe, ik ben niet naar Leeuwarden op en neer gegaan nee, ik moest vandaag. hier zijn. Ja, ik moest hier zijn. En, uh... Ja, en die congressen van de Partij van de Arbeid kunnen heel lang duren, toch? Ook dat, precies. Heel ver weg. Uh, maar het congres heeft tegengestemd. Maar uh, Samson wil gewoon uh, toch uh, met het, het regeerakkoord uh, uit, uh, uitvoeren. Heeft uh, Samson nou een probleem, volgens jou? Ja, volgens mij wel. Want dit is toch wel helemaal spansaal geweest vandaag dat, dat die achterban zegt, dit willen wij niet. We willen absoluut niet dat die uh, illegaliteit strafbaar wordt. En hij heeft natuurlijk van tevoren al bedacht, dat kan ik niet uitvoeren. Want als ik, daar, als ik dat ga doen, dan gaat de VVD dingen vragen. Dan gaat er een prijs voor vragen. Dat gaan ze ook doen, dat klopt ook. En dan is soms zo bang dat dat kinderpardon voor de Mauro, zeg maar, dat, dat dan misschien dat daar weer iets aan gebeurt. Of, Misschien moet hij wel een heel, op een heel ander terrein de prijs gaan betalen. En hij wil gewoon de partijleider zijn van de Partij van de Arbeid die zijn woord houdt. En dus gaat hij voetbal stuk houden. Maar ik ben wel benieuwd of dat nog een, een staart krijgt, zeg maar. Of niet toch? Och, we hoorden dus dat net in het nieuws dat er een nieuw uh, congres gaat komen. Speciaal hierover. Uh, waar heeft dat zin? Dat lijkt mij niet. Dat lijkt mij niet. Kijk, ik, ik begrijp wel, dat het was een beetje raar. Want uh, dat hele congres is er. Er is een grote discussie. Eh, uh, Samsen houdt een speech en zegt uh, bedankt. Leuke discussie, maar we gaan het niet doen. Uh, Toedelo, ik ga naar huis. En we gaan allemaal naar huis. Dus dat, dat congres dat liep denk ik heel raar af. Nogmaals, ik was er niet bij. Maar, maar hoe volg jij dan even gewoon uh, voor de luisteraar... ook dat, jij een dat ze een beetje weten hoe jij werkt? Want hoe, hoe heb jij het congres dan gevolgd? Zie je, krijg je dan heel de hele tijd uh, Twitterberichten? Of, uh, ja, gewoon... dan kijk, kijk ik natuurlijk op Twitter ja. inderdaad. En op een goed moment dan, dan zie ik de, de berichten gewoon verschijnen... op uh, NOS.nl of andere, waar, waar ik dan ook maar even op zit te kijken. Ik heb vandaag niet Politiek 24... Uh, uh, zit te volgen, omdat ik uh, twee weken achter elkaar uh, alleen maar politiek had gedaan. Ik dacht, nou, het is in goede handen bij Ron Freese, die is daar... en ik kijk hoe het afloopt. En je kon het eigenlijk wel voorspellen natuurlijk... dat de mensen die daar naartoe komen, zijn, dat is bij, bij alle partijen vaak... een soort CDA er ook last van, dat, dat zijn de meest geharnaste leden van die partijen. Die komen oh, daar naartoe, die pakken die trein naar ja. Leeuwarden... En die gaan daar tegen. Maar je hebt dan dus eigenlijk een dag vrij, maar dan toch uh, ben je de hele tijd het aan het volgen op Twitter ja. of uh, via al je kanalen. Ja. Ben je dan ooit wel eens vrij? Ja, ik ben eigenlijk alleen vrij als ik naar het buitenland ga. Als ik, als ik echt een week weg ga, of in de zomer ga ik vaak naar. En dan buitenland vier ze weken. Wel, maar oh. kijk, maar één keer per dag kijk ik dan, oh. uh, teletele, dan ga ik data roaming en dan ga ik kijken. En, maar, dan... en dan verplicht je jezelf ook maar tot één dag? Ja, één keer per dag mag ik dan maar kijken. En, vakantie. en lukt jou dat? Ja, ja dat, dat kan ik dan wel. Steeds, steeds beter, moet ik zeggen. Want toen ik, toen ik het net deed... toen ik net ook de commentator was geworden voor, voor de politiek voor de NOS... toen vond ik het echt heel moeilijk. Maar ik heb er nu steeds meer ik er ook wel relaxed in... want er gebeurt zoveel. Ja, ik, ik hoef er als ik... Ja, dat kan, is gewoon soms niet meer te doen... Maar het is toch ook een verslaving? Ik wil het wel weten. Ja, het is toch ook een verslaving om het te weten. Ja, en, ja, ja. ja, ja. Het is een, je bent een junk. Ik geef ja? het toe. Ik ben een junk, ja. <laughs> maar alleen een politieke junk? Of heb je nog meerdere verslavingen? Oh, ja, nee, ik heb meerdere verslavingen, zeker. Rode wijn? Rode wijn, wijn hou ik heel erg van. Ja. Ik hou heel erg van, van dineren. Dat vind ik echt het leukste wat er is. Met, uh, met familie, met vrienden, oude hoeren. Dat is ook een verslaving. Ja. En heb je ook nog een verslaving waarvan je denkt, hebt, nou, die kan ik eigenlijk nog maar beter niet vertellen? Nou, die, die rode wijn, dat moet je natuurlijk in de hand houden. Hè? Dus ja, beter niet vertellen. Het uh, is wat het is. Af en toe uh, net dat ene glaasje rode wijn te veel. Journalisten, ja, denken, mo ja. Moeten we het daar nu over hebben? Ik weet het niet, maar. Ja, journalisten, ja. Het Toch? <laughs> uh, nou ja, de avond is nog jong. Ja. Ik zal uh, straks nog even de roomservice bellen. Um, uh, maar Samson heeft dus een probleem, want de, de, het congres liep af... Uh, ja, eigenlijk ja, met een sisser, ja, of eigenlijk niet, weet je... in het luchtledige moeten we zeggen. Uh, en nu? Nou ja, dan, ik, ik vraag me nu af, wat gaan die leden dan nu doen? Je hebt die Terphuis, die meneer die uit Iran komt... die een Nederlandse naam heeft aangenomen. Niet bestaande Nederlandse naam, Terphuis, heeft die, hij die aangenomen. Slechtziend, uh, voormalig asielzoeker, ja. Enorme... Uh, Actie heeft hij op touw gezet om dit vooral niet te laten gebeuren. Ik denk niet dat die man loslaat. Dat is niet de type die dat loslaat. En mensen als Job Cohen, die, hebben, die, die, die, die, die staan daar helemaal achter. Je moet Samson wel oppassen. Dit is principieel partij van de arbeid. Wat gaan we doen? Gaan we dit pikken of niet? En als hij een beetje slim is, dan kan hij ook nog wel wat dealen met de VVD... om te zeggen, ja, is dat nou zo belangrijk? Wat levert het op, joh? wat gaan we dan doen? Mensen die, die, we, die we oppakken van straat... die krijgen dan een boete van 390 euro. Dus jouw tip aan Samsung is... joh, ga toch lekker dealen met de VVD. Je laat, hij moet laten zien aan de VVD. Nee, kijk, ik ben goed voor mijn handtekening. Maar kijk even wat er achter mij staat. Jullie kennen ook dat gevoel met die zorgpremies. Ja, ik, vind het, het, ik krijg het er toch niet door. En, en als ik het nu niet doe... dan krijg ik het er straks in de Eerste Kamer niet door. En luistert Samsung naar jouw tips? Samsung is best eigenwijs. Maar hij is niet dom. Best eigenwijs of hij is bijzonder eigenwijs? Uh, hij, hij, hij is heel eigenwijs. Dat hebben we vandaag wel gezien, ja. dacht ik zo. Ja, hij is heel eigenwijs. Maar is dat zijn valkuil? Ik, nou, nee. Het, het, het, het is er ook nu wel even de redding van de Partij van de Arbeid. Ik vond uh, Niet alleen Samson, maar ik vond bijvoorbeeld... Je kon het ook zien aan Asscher toen, met, toen de Turkse premier kwam. Hè? Die, die, met die kritiek op die, uh, die, ja, ja. Dat, die lesbische ouders. Met Yunus... Dat ik, hé, hey, hier zien we wel een partij van de arbeid... die gewoon wel ergens voor wil staan. Punt, dit is het, dit vinden wij. Ik vind dat op zich niet slecht, hoor. Ik vind het op zich een goede uh, strategie, beter dan Job Cohen... die, die, ja, die uh, toch een beetje met alles meeleek te waaien. En, uh, waarvan iedereen dacht, van, ja, wat, wat, hebben we, wat, hebben we, wat wil die nou? Waar gaan we naartoe? En dus dat als... proberen ze heel erg uit te stralen. Maar dan moet je, het moet wel geloofwaardig blijven. Samson luistert altijd naar dit programma. En uh, die, uh, die hoort nu dat hij bijzonder eigenwijs is. <lacht> en die denkt met zichzelf, maar ik ben helemaal niet eigenwijs. Belt hij jou dan ook wel eens? Of sms't hij jou dan wel eens? Nou, we hebben, wel, we hebben heel af en toe wel eens een gesprek. Gewoon een achtergrondgesprek, ook waar, waar, waar ze mee bezig zijn of wat dan ook. Nee, maar wordt het dan ook wel eens van... Uh, God, Dominique, je zat er echt naast, hoor. Want uh, ik ben helemaal niet eigenwijs, ik ben best, best meegaand... maar ik sta nu eenmaal voor mijn uh, afgesproken... Nee, nee, zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Maar ik heb wel toen, toen met dat, dat, dat premieoproer bij de VVD... en dat, dat hij stukken in de krant uh, liet optekenen over onze berichtgeving... toen heb ik hem daar wel op aangesproken. Omdat hij gewoon... Uh, hij gaf de berichtgeving de schuld van het feit dat dat plan van tafel ging. En dat vond ik niet ver. Ik ben zelf namelijk, nou, vind ik zelf, een hele faire journalist. Dan vind ik ook dat politici ook ver moeten zijn tegenover de journalisten... die, uh, die de berichtgeving doen. En het, het is gewoon misgelopen. Het is in hun gezicht ontploft. Maar dan jij hebt niet toen de boodschappen... En jij hebt gezegd: van luister, Samson, we moeten het even uitpraten. Ja. En wat zei hij toen? Dat is goed. Dat hebben we gedaan. En hoe ging dat gesprek? Dat, dat, dat ging, daar knalde best wat. Daar spetterde best wat. Want hij, hij vond dat ik bepaalde dingen niet had, kunnen, had, mo had moeten zeggen. Ja, wat dan? Wat Bijvoorbeeld wat wat, nou, wat, wat wat dat ik Nou, Hij vond dat ik te inhoudelijk het plan recenseerde van die zorgpremies. Uh, terwijl ik dat ook baseerde op uh, stukken van het Centraal Planbureau... Uh, van mensen die ik sprak binnen de VVD. Het uh, was helemaal niet een soort van hele lekkere, makkelijke mening... van Dominique van der Heijden. Oh, met een rotplan, gooi je het even in de prullenbak. Nee, daar had ik echt wel even over nagedacht. Ik werk toen voor het, eh, het NOS-journaal. Dus dat doe ik ook niet zomaar. Dus dat, dat was wel... Uh, hij vond dat ik dingen niet, niet, niet kon zeggen. Ik zei, nou... Uh, dat ze agree to disagree, want ik ben het gewoon echt niet, niet hiermee eens. Ik vind dat ik dat uh, gewoon op basis van de dingen die ik wist. Maar was het een heftig gesprek? Zeer Stansel. heftig. Ja. Is ja. ja. het ook een beetje fel tegenover elkaar? Ja, ja, ja. Het is. Uh, dat vertel ik nu. Het is natuurlijk heel erg. Dat is al een hele tijd geleden. Dus het, ik kan er nu ook wel wat over zeggen. Maar het is, dus ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind het heel goed. Want op die manier. Uh, word je. Niet, niet te, te klef met een politicus, maar het is ook niet dat er dingen tussen komen te staan... die, die, die misschien uh, niet de moeite waard zijn om nou een soort van uh, toestand over te houden. Hè? Een soort van muur moet je ook niet hebben. Je moet een open, open contact hebben met, met die politici, want ik wil, ik wil informatie. En was het één op één? Of was nee, er zaten meer mensen bij. Maar het gesprek ging al heel erg tussen ons tweeën. Wie zat er dan nog bij? Zijn woordvoerder dan? Ja, zijn woordvoerder zat erbij. En wie zat er aan uh, jouw kant bij? Uh, Ron zat erbij. Okay. Want hij heeft de Partij van de Arbeid ook in, in portefeuille, zeg maar. Ja. Uh, maar het moest eerst even daarover gaan. Daarna hebben we het weer over allerlei andere dingen gehad. En het, het was, ik, vond het, ik vond het goed om te doen. Ik vond het ook goed dat hij daarvoor open stond. En, uh... Maar hij is niet bijgedraaid? Nou, nee, hij, hij, hij vond dat en ik vond iets anders. Ja, prima, maar uh, we, we hebben geen ruzie of zo. En ik praat sindsdien uh, Ronald, heel, uh, regelmatig met hem in de wandelgangen. En wat dan ook. Ik ben niet, uh, niet gangkuneus of zo. Dat, uh, hij ook niet, denk ik. Dat is niet professioneel. En wat was het in je dat je dacht bij jezelf... Ja, maar dit trek ik niet. Hier ga ik eens eventjes uh, uh, verhaal halen. Het was, een het, zin, het was een zin in de Volkskrant waarin hij zei... Uh, als... Uh, de politieke commentator van het NMS-journaal... dag in dag uit uh, zegt dat dit en dat zo is... en toen dacht ik echt, dat heb ik helemaal niet dag in dag uit gezegd. Punt 1, is gewoon onwaar. En bovendien ben ik niet de veroorzaker van dit probleem. Ik ben gewoon een boodschapper. Laten we wel even de rollen duidelijk verdelen in het land, dat vind ik dan belangrijk. Dan, denk ik, ja, dan word ik hier een beetje persoonlijk aangevallen terwijl ik daar niks tegen in kan brengen. En in plaats van dat ik dan ga zitten twitteren en ga zeggen... die Samsung, die, uh, die, die, die, die vertelt onwaarheden, of wat dan ook... spreek ik hem liever daar persoonlijk op aan. Zodat het de volgende keer niet gebeurt, hoop ik. En ging je er dan ook heen zo van, nou mannetje, kom jij maar eens ver hier? Nou, ik had, hem, ik had hem eerst een sms gestuurd. Inderdaad. Nou, dit vind ik niet fair en daar uh, wil ik wel even met je over praten. Maar kom eens even hier. Nee, dat uh, is een beetje overdreven. Maar je heb hem toch wel eens maar een ik heb wel... Nee, helemaal niet. Ik sprak hem op aan. Ik zei, het is gewoon niet waar. En in, wat, wat zit je nou precies dwars dan? En uh, dat, daar kwam hij mee. Dus dat was goed. Maar dat ging wel even uh, van dik hout samen en planken. Ja. Het gaat wel over echte dingen. Het gaat over zijn reputatie. Het gaat over mijn reputatie. Het gaat, dat zijn altijd nou, En, dat is ook grappig, want ja, jij staat natuurlijk altijd uh, in het uh, NOS-journaal, uh, in het decor. En je legt het altijd heel keurig uit. Ja. Maar je mag nooit eens fel worden. Uh, je bedoelt op tv? Ja. Nou, ik ben best wel fel, hoor, nou, af ja, nou, laat ik dan zo zeggen. Tegen Samson heb je even verteld hoe het zat. En heb je even ja. je mening eh, verteld tegen hem. Maar als ik als ik als ik op het journaal vertel dat een plan uh, uh, rammelt, dan is, dat, dan is dat behoorlijk heftig hoor. Maar moet je wel eens je tong afbijten? Dat je denkt bij yourself, ja, maar ik wil nu eigenlijk gewoon even zeggen hoe het zit, maar nu moet ik heel genuanceerd zijn. Ik vind dat ik een, een hele grote, een grote vrijheid heb bij de NOS. Maar je mag niet je mening geven. Nou, ik mag niet vertellen, ik mag niet zelf een politieke mening hebben. Ik mag niet zeggen, nou, uh, ik zeg maar wat. Het is een kutplan. Uh, als, ik, als ik daar, als ik kan zeggen... Er, er, er, er, een grote, grote hoeveelheid uh, deskundigen vindt het een rotplan... dan mag ik dat gewoon zeggen. Uh, ik, kan ook, uh, ik, kan, ik kan het ook op eigen titel zeggen als ik, uh, uh, de, als ik, als ik dat vind. Maar dan maak ik mezelf kwetsbaarder. Dat is wel zo. Maar ik kan niet zeggen, um, Robert. M. Kunnen we dat soort mensen niet beter in plaats van opsluiten, castreren? Of zo? Dat kan ik niet zeggen. Nee. Dat is een particuliere mening. Dus daar voel ik me meer in beperkt. Dat ik um, soms wel eens iets vind, en dan, dan wil ik het bijna twitteren en denk: nee, dat, Zoals ik je laatst net ze niet van, luister, ik ga niet meer naar Frankrijk op vakantie, ik ga naar Zweden. Precies, Omdat ja. ze in Frankrijk een enorme demonstratie ja, hadden ja. over... Dat is daar een voorbeeld filmen. van. Dat moet je niet te vaak doen. Nee, maar het is wel grappig om te zien, uh, of tenminste over die anekdote die je vertelde met Samson, dat je wel fel bent. Ja, ja. Ja, ja dat, uh, dat ben ik wel, ja. Ja, dat... Ontzettend aardige lief voor mij. Kijk, nee. kan ik heel fel zijn, dat klopt. Ja. Ja, dat zien mensen natuurlijk niet 1, 2, 3 in het journaal. Ik weet nooit zo goed wat mensen precies zien. Dat vind ik best wel moeilijk om dat te, om dat te beoordelen. Ik, ik kan niet zo goed zien wat mensen zien aan mij. Grijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar als je dan uh, thuis komt, je bent uh, getrouwd met een vrouw... Uh -huh. uh, Ziet zij zegt zij wel dingen die zij ziet uh, als jij op het journaal bent geweest? Uh, ja, nou ja, ze zegt of ze het goed vindt of niet goed vond. Uh, maar het is, zij, zij gaat mij niet, zij kent me natuurlijk ook op een hele andere manier. Dus zij gaat niet daar zeggen, uh, het zag er zo of zo uit of. Nee, maar ze is nee, ook journalist, ook dus ze heeft ook uh, kennis van zaken. Ja. Uh, hebben u, heb jullie het dan vaak over van, uh, uh, hoe je uh, jezelf gepresenteerd hebt... in het acht uur journaal hoe je uh, duiding hebt gegeven? Geeft ze tips, hou, hou je van kritiek? Nou, ik, ik, we hebben het dan meer op, bijvoorbeeld over politiek zelf... of over haar werk, of over... Uh, maar we gaan niet iedere keer de uitzending zitten evolueren, zeg maar... Niet, dat heb ik dan al gedaan. Dan ga ik daarna meestal even een hapje eten met collega's en dan. Uh, dan zeg we van, oh, dit had dat wat beter gekund of wat anders. En het filmpje had misschien een beetje zo gemoeten. Maar daar ben ik dan al lang uh, weer voorbij. Het gaat toch altijd meer over de inhoud dan over de presentatie. Zeg maar. Want je zei net van ja, maar ik weet niet wat mensen zien, of ik weet niet wat mensen erbij denken. Maar uh, ja, je bent toch een publieke figuur, dus ik neem ook aan dat je af en toe wel. Commentaar krijgt. Dus die je moet toch wel weten wat vaak, vaak, je ja, ja, ja. van je vinden. Nee, dat, nou, dat wel. Ik word, ik word vaak aangesproken op straat, vooral door uh, dames op leeftijd. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, ik heb geen moeder meer, mijn moeder is overleden. Maar ik heb heel vaak dames op leeftijd die maanden. Heel goed, Dominique. Wat doe je het goed? Wat leg je het goed uit? Ga zo door, weet je wel. Dat vind ik hartstikke leuk. Of, of juist ook weer jongeren die zeggen: Hé, hey, is van de NOS, dit of dat. En denk ik denk: Ja, wat grappig. Uh, maar dat, maar heel veel verder dan dat gaat het vaak niet. Maar krijg je, kan je goed tegen kritiek? Ja. Oh, ik hoor dat ze een spookrijder hebben, maar nee. Oh. Dus we schakelen even rechtstreeks over naar, de, naar Hilversum vanuit Amsterdam. Rijdt u op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... dan komt u tussen Harderwijk en Wezep een spookrijder tegemoet... Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A28 van Amersfoort naar Zwolle? Dan komt u tussen Harderwijk en Weesup een spookrijder tegemoet. Terug naar BNN: Een spookrijder. Nou, we hadden het over kritiek. Uh, heb jij uh, vaak. Uh, kan je goed tegen kritiek? Ik geloof het wel, ja. Ik vind, nou, ik vind het wel belangrijk. Uh, dat als mensen kritiek hebben, dat ze het ook uiten. Maar wat je vaak merkt is dat, ik... dat, dat het niet gebeurt. Dat het best wel moeilijk is voor mensen om kritiek te uiten. Ik zou best wel meer kritiek willen hebben. Ik zou best wel meer willen horen van wat vinden mensen nou eigenlijk. Van, van, niet zozeer van mij, maar van, van alles. Van... Vaak laten mensen maar gewoon... Het, het gebeurt is gewoon water uit de kraan, weet je. Um... Ik merk nu wel dat er heel veel kritiek is. Dat er kritiek is uit bepaalde hoeken over hoe het nationaal eruit ziet en zo. En ik denk, nou, het is toch een hartstikke leuke discussie op zich. Maar het, het is allemaal, het is vaak allemaal meteen zo persoonlijk of zo zuur of dit of dat. Waar ik denk, laten we het erover hebben. He, het is allemaal wat van ons. Maken? Ja, <laughs> precies. Nee, maar dat vind ik dan wel. Weet je wat, wat Sam gedaan hè, heeft. Die, die, die zei iets. En je zei, je zei van, wacht even, dat is onterechte kritiek. Hier ga ik tegenin. Dus dat is wel, uh, ja. wat ik bedoel, nou... Um, we hebben je ook uitgenodigd omdat het uh, binnenkort uh, ja, de troonswisseling is. En uh, nou, dat is inzag. En dan vraag ik me af... Uh, ja, de NOS is natuurlijk in de opperste staat van paraatheid. Alle verloven zijn ingetrokken. Wat ja. uh, wordt jouw taak? Ja, ja. Ik, uh, ik heb geen taak. <lacht> Ja, ik wist het uit een voorgesprek, maar echt, het is toch onge je moet er zelf ook om lachen, of niet? Ja, ik moet jij er wel een beetje om lachen. de enige van de NOS die... Nee, jij hebt niks. Ja, het grappige was, ik zat vrijdag bij de persconferentie met de minister-president. Naast mij zit dan altijd uh, Frits Wester, mijn uh, collega, mijn conculega. Frits, wat doe jij dinsdag? Ja, zei ja, ik ben stand-by. Ik zei, nou, ik ook. Ik heb alle accreditatie, ik heb passen, ik kan zo... Uh, uh, naar de Dam, als er, als er wat aan de hand is. Maar ze willen niet over politiek praten dinsdag. Ze willen alleen maar feest en gezellig en, en leuk. Maar ze willen het niet hebben over... Uh, ja, joh, wat, wat, wat, welke rol speelt de koning nou eigenlijk in onze democratie? En moet dat anders? Of uh, hoe kijkt de politiek daar nu tegenaan? Dat zijn allemaal discussies. Die willen ze op alle dagen van het jaar voeren, maar niet... Uh, op de Koningsdag. Maar het is toch een hele staatsrechtelijke dag. Ja, dat is het ook. Maar dat gaan we ook allemaal zien. Dat gaat als dat, de dat, dat kersenboom ook allemaal begeleiden met alle ja, kennis is die Het is toch had... een hele een, een politieke aangelegenheid. Ach, het samen... Nee, dus eigenlijk niet. Ja, het is, het is ceremonieel, maar niet politiek. Politiek is het is, is wat is het wetsvoorstel dat de PVV nog heeft liggen waarin staat de koningin moet als een haas, of de koning als een haas uit de regering. of die haas die komt er niet voor in het wetsvoorstel, maar dat is wat de PVV eigenlijk vindt. Dus dat moet allemaal anders. D66 is eigenlijk heel republikeins. De SP, GroenLinks zijn eigenlijk allemaal voor het afschaffen van de monarchie. Maar dat is allemaal dinsdag niet aan de orde. En bovendien, ze hebben het afgelopen jaar er heel, vaak, het heel vaak over gehad. Maar ze zijn natuurlijk niet verder gekomen dan... De koningin die geen rol had in de formatie. Meer dan dat is het niet geworden. Laf? Er is geen stem mee te winnen met dit standpunt. Uh, ja, maar dat, is het, dat vroeg ik toch niet? Ik zei toch, is laf? Is het laf? Nou, er zit, er zit wel een zekere mate van lafheid in. Want ze, ze, ze, ze doen niet allemaal wat ze echt vinden... Uh, de partijen die maken er geen issue meer van, omdat ze het gevoel hebben dat het geen populair standpunt is. Maar is dat het dus? Omgekeerd populisme eigenlijk. Ja, maar dat zeg je <laughs> mooi. Maar is dat het dus? Of er is geen stem mee te winnen, uh, dus we houden ons mond maar. Ja, ja. Als je nu uh, je profileert als partij. Als een anti-monarchistische partij, wat wil dus? Die, die zou het liefst gewoon eigenlijk helemaal geen monarchie hebben, volgens mij. Um, en met zijn partij hebben ze dan een initiatiefwet gemaakt. waarin nou, de koning van. alles het nog wat mag, ceremonieel, et cetera, maar uit de regering. Nou, initiatiefwet. Dat, dat is het meest dappere. wat een van de partijen de afgelopen jaren heeft gedaan op dat terrein. Daar moet dus nog over gepraat gaan worden. Maar waar dat wetsvoorstel ligt. Uh, Louis Bontes moet het gaan verdedigen. Ik, volgens mij er zit die La nu ergens heel uh, diep. Uh... Vind jij de politiek vaak laf? Uh, nee, nee. Dat vind ik niet. Nou ja, als je zegt van ja, ze kijken altijd van is er stemmen mee te halen of niet. En uh, nou ja, uh, principes zijn. Uh, dat is pragmatisch, hè? Je moet natuurlijk ook niet jezelf opheffen door. Uh, door een, een standpunt te gaan, het heel erg prominent te, te, te blijven verdedigen... Wat, uh, wat niemand echt ziet zitten. T66 is ook op, bijvoorbeeld veel meer op onderwijs gaan zitten... dan op de staatkundige hervormingen als de gekozen premier of uh, het referendum... al die onderwerpen gekozen, burgemeester. Wat, wat ik nog steeds wel een heel interessant onderwerp vind. En denk ik een hoop Nederlanders ook. Nou, die discussie die is gewoon helemaal ondergesneeuwd... Het gaat wel binnenkort wel weer terugkomen, hoor. dat soort dingen. Want daar, daar moet je gewoon in Nederland over praten... omdat iedereen afhaakt in die chaos. Dus jij vindt uh, uh, politiek niet laf, maar als het over Koningshuis gaat, dus eigenlijk wel. Ze zijn nu eventjes heel laf, ja. Heel pragmatisch, heel erg opportunistisch bezig. En komen voor het grootste gedeelte allemaal naar de kerk... en uh, naar de nieuwe kerk om daar een eet af te leggen. Ook al, uh... Er zijn er een paar die dat niet doen. 16 zijn er. Ja. ja. Blijf dan thuis. Ze nou, willen het feestje toch niet missen. Um, wat moet er. Want jij zegt: Ik ben standby. Wat houdt dat in? Wat moet er gebeuren? Wil jij in actie komen? Nou, iets groots, weet ik veel. Iets, een, een iets waar wat we allemaal hopen dat het niet gebeurt. Maar verder. Uh het rustig bekijken. Volgens als papa Sori aan land op Schiphol plotseling. Dan uh, word, jij, uh, word je gebeld. Ja, dat doet hij niet. <laughs> maar hij weet het niet. Misschien is hij <laughs> heel lang met de auto in het land. Nee, of uh, we hebben natuurlijk de raarste dingen meegemaakt. Met die, met die, uh, die gek die, op die in, in Apeldoorn ja. die naald uh, is ingereden. Of weet ik veel wat niet. Dat er allemaal niet kan gebeuren in, het, uh, in ons landje. Dat, uh, je moet er altijd blijven opletten. Ik ga me niet in het feestgedruis meteen begeven. Eerst is toch even gewoon rustig afwachten hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Nu, uh, jij hebt ook uh, vier keer gesproken met Maxima voor een heel mooi portret toen ze veertig werd. Ja. Uh, SMS jij haar nog even voordat uh, de troon. Nee? nee? Nee, nee, nee. Ik heb geen uh, contact met haar. Nee? Nee, ik heb het toen ook niet gehad. Ik heb haar niet haar mobiele nummer. Dus, uh... wat, wat vond je van uh, Maxima? Jij valt op vrouwen, dus vond je het een mooie vrouw? Ik vind het een hele mooie vrouw, Ja? ja? En een hele gedreven vrouw. Ik hou heel erg van, uh, van het feit dat zij zo gepassioneerd is... voor waar, waar ze mee bezig is. Dat vind ik ontzettend leuk. Mannen vallen als een blok voor haar. Ik heb haar ook een ja. keer een programma met haar mogen maken. Dit is een uitstraling waarvan je denkt van... ja, waar haalt ze het allemaal? Is dat, bij, is dat bij jou ook geweest? Ja, voor mij was het natuurlijk wel lastig. Want ik zit daar dan naast als vrouw. Dus ja, dat kan je natuurlijk... Uh... Maar het gaat over jouw gevoel. Ik vond, het, ik, ja, ik vond het heel. Uh, ik vond het ontzettend spannend. Vooral om haar hele vervelende vragen te stellen. op een goed moment. Dat vond ik het, uh, het lastigste. Ja, dat is natuurlijk ook logisch, maar het moet wel. Over haar vakantiehuis bijvoorbeeld. Over vakantiehuis, over die flater. Die, die die of het flater. wat ze toen niet doorhad. Uh, hoe dat liep met haar opmerking over identiteit. Dat is toch een lef tonen? Wat zij toen deed. Ja. Nou, het is denk ik gewoon waar wat ze zei. Ja. Dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Alleen. Uh, dat, dat viel verkeerd uit haar mond. Dus in die zin was zij niet zo goed. Uh, gecoacht dan, denk ik. Uh, of nee, dat is niet waar. Het is niet, het is niet het coachen, maar het is dat. Ja. toch te veel in, in de omgeving van de Rozenmullers, zeg maar. In plaats van dat je. je moet ook goed opletten. Het is de hele tijd dat, dat er op, op, op eieren lopen in Nederland voor die mensen. Maar wat was de sfeer tussen jullie twee? Goed, ja. Heel uh, geïnteresseerd. Zij is heel geïnteresseerd. Uh, ik was uiteraard heel geïnteresseerd. Maar als je vier, uur, of vier keer lang met elkaar praat... dan ontstaat er toch ook een soort van vriendschap of een soort van band. En waarom is dat... Uh, wil jij dat dan echt puur professioneel? Nou, het, ja, het is... Ja, zij ook. Zij ook vooral. Het gaat, ging gewoon over haar... Dat, dat hele portret, dat was ook uh, natuurlijk... De, de, de, moest, moest, haar, moest zij als mens daarin uh, uh, nog meer zeg maar, gezien kunnen worden. Maar vooral ook hoe zij professioneel bezig is. Dat vindt ze ontzettend belangrijk. En ik moet ook zeggen dat ik gaandeweg ook steeds meer dacht... Mijn god, wat is dit voor leven? Dit is niet te doen, zeg. Van vro ochtends vroeg tot avonds laat... En dan toch natuurlijk ook, ook nog wel de leuke moeder moet, moeten zijn met de, de hockey en, en de volve op en neer rijden of wat ze hebben. En de luizenmoeder en dat gedoe. Uh, maar tegelijkertijd dus heel professioneel bezig met al die geld. Uh, het beschikbaar maken voor, van, van uh, financiële uh, middelen voor... Iedereen in de wereld. Vooral vrouwen, trouwens. Ze is heel erg van de vrouwenzaak. Dat vond ik wel heel leuk om dat te merken. En waar heb je met te gelachen? Was het. Uh, is het ijs gebroken? Op, ja, Bleed op het sommige momenten wel. Welke? Maar ze is toch wel. Uh, nou ja, dat is dan meer van. Uh, dat, dat, dat, dat er een, een, een rokje gek zat. En hoe gingen we dat oplossen met een tasje? Dat je niet in een split. Weet je, dat, dat soort van. grappen, dat, je, dat het meer. Uh, persoonlijk wordt. Maar zij is... is wel iemand die trekt zich dan ook wel weer terug en denkt: Oké, okay, nou, dat hebben we wel weer afgerond. Dit onderdeeltje vandaag. Dus het blijft heel professioneel. Maar goed, het is mooi dat we er hebben. Want ze moet ook heel gecontroleerd zijn, hè? Ja, dat lijkt me het moeilijkste voor haar. Zo'n gepassioneerd mens. Ja. En dan toch die controle houden, heel de tijd. Dat lijkt mij ook, ja. Dat is ook zo. Ze vond het ook het leukste om uiteindelijk over kinderen te praten... en muziek en zo. En dan kwam er ook wel iets anders tevoorschijn... uit die ogen dan toen ze het alleen over dat geld had. Ja. Oh, mooi. Uh, het is mooi dat we daar... Uh in onze armen hebben gesloten. Dus uh, zeker voor dinsdag dacht ik... Uh, nou, ik moest voor jou een, een, een plaat uitkiezen. Ik dacht, laten we ook een plaat uh, voor Maxima draaien. Maar ik draai hem ook uh, zeker voor jou. Dus ik zou zeggen, uh, zet je koptelefoon op. We gaan luisteren Dat naar een niet. plaat die ik heb uitgekozen voor uh, Dominique van der Heijden. Uh, het is van Frans Halsema.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 Heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Ja, we draaiden Frans Halsema. Uh, en die draaide ik speciaal uh, een beetje voor Maxima. Maar vooral voor Dominique van Heijden. Ah, prachtig. Toch een van de mooiste nummers uh, in de Nederlandse taal. Uh, waarom, waarom zo mooi? Ja, dit, dit is... Het is, is zo eigenlijk heel simpel en heel... Zo liefdevol. Prachtig. Ja. Ken je het? Ik ken het wel, ja, maar het, is, uh, het was een beetje weggezakt in mijn geheugen. Ik draai het namelijk ook voor jou... omdat ik natuurlijk veel interviews van je heb teruggelezen. En het gaat ook vaak over uh, jou en je vriendin... Ja, mijn vrouw, Annette. Je vrouw, Annette, ja. ja. Uh, wat is dat wat jullie dan samen hebben? Is dat een beetje wat dit nummer beschrijft? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is, we hebben elkaar uh, uh, nog niet, eigenlijk pas tien jaar geleden of zo uh, ontdekt, zou ik maar zeggen. Zij Ze liepen al wat langer rond in, in Den Haag. Uh, als politiek verslaggever voor de Telegraaf. Ja, ik dacht, dat vond dat al meteen uh, wel heel stoer uh, iemand, die, die, ja, die telegraafmensen... Dat wij waren, op dat moment was ik in elk geval behoorlijk bleu in de politieke verslaggeving. En dat, dat zijn toch mensen die, die echt het nieuws gewoon graaien bijna. En ik vond dat heel fascinerend. Ik vond het ook dat wij dat meer moesten doen. En, uh, ik heb ook wat dat betreft heel veel van haar geleerd. Dus we hebben elkaar ook, ook leren kennen op, op het moment... Of ik, ik denk dat ik ook wel een beetje indruk op haar probeer te maken... maar ook op mijn redactie dat ik probeerde een te pakken te krijgen. Toen, er tijd, toen D66 mee ging doen met Balken en toen uh, hadden zij een vergadering... we zaten daar met een heleboel journalisten op een zolderkamertje... waar D66 toen zat, te vergaderen. En ze liepen weg en... Uh, daar bleven twee mensen over, en dat waren Annette en ik. Ik zei, nou, denk jij wat ik denk? Ze zei, ja, ik denk dat het misschien nog wel ergens ligt. Want ze hadden dat regeerakkoord besproken daar. En misschien had iemand gedacht, dat is natuurlijk heel logisch... maar goed, ik gooi het in de prullenbak... of het ligt nog onder een kopieerapparaat. Dus toen zijn we overal alle prullenbakken gaan naken... en dat mag helemaal niet. Want dan kan je ongeveer uit het gebouw gezet worden als je dat doet dus en zo. En toen dacht ik wel, jezus, dat is wel een hele leuke dit. Maar ik dacht dat ze hetero was, dus ik ben er helemaal niet achteraan gegaan op dat moment. Totdat het andere vriendinnetje me opwees en zei van... Je dat, weet je niet dat die, uh, dat die van de vrouwen is? God wat ik, dat is het natuurlijk. Dat is het verhaal. Toen pas, dat was echt uh, anderhalf jaar later pas of zo. Toen pas is het gaan rollen. Maar wat ik wilde zeggen is, omdat we elkaar eigenlijk pas... Uh, op iets latere leeftijd hebben leren kennen. Uh, ja, was het ook wel meteen voor mij duidelijk... dit is gewoon de vrouw waar, waarmee ik de rest van mijn leven door wil brengen. Dus binnen, binnen anderhalf jaar waren we getrouwd... en uh, allemaal dat soort van pathetische dingen. Een huis kopen en... Uh, we waren natuurlijk uh, voorkomen vo onder de, de adrenaline uh, drugs. Maar we hebben er uh, nooit spijt van gehad. En waarom zei je van, ja, omdat we wat ouder waren, wisten we het direct? Waarom waar moet je nou ouder voor zijn? Ik bedoel, als, uh, als je jong bent en je hebt de vrouw van je leven gevonden. Is dat toch ook goed? Ja, dat kan. Dat kan. Er zijn ook mensen die dat hebben. Maar ik had, ik had inmiddels al een aantal liefdes versleten en... Uh, uh, wist toen ook wel... ja, jeetje, dit, dit is precies wat ik wilde. Dit, dit, dit wat, wat was het? Het is, het is de, de, uh, de humor en de... Uh, niet meer wat je, wat je zo vaak hebt als je nog jonger bent... dat je, dat je nog bezig bent met allerlei onzinnige dingen... als a, het aantrekken, afstoten en weer weg... en allemaal dramatiek en dat soort dingen. Maar nee, gewoon... Uh, gaan. Uh, dat was heel wederzijds. Dus daardoor... Ja, daardoor was het duidelijk. Ja, wat kan je daarover zeggen? Het is zo... Uh, elementair... Uh, gevoel. Ik, ik, ik weet nog wel dat ik een paar jaar daarvoor dacht... Zou dat nou... Nog gaan gebeuren, weet je wel. Dat je dat ik echt dacht, nou ja, laat het maar zitten. Ik, had, ik heb een hele goede vriendin. En die, die zat ook altijd te kloten en zo. Met, nou weet je wat, we kopen gewoon een of andere. Uh, uh, we gaan gewoon ergens in een soort van voortijdig bejaardenhuis zitten met elkaar en dan zien we wel weer verder. Maar het komt dus toch nog? Dat is wel. Uh, daar ben ik heel gelukkig mee. En uh, uh, toen je jong was, was het moeilijk voor jou om uh, verliefd te worden op een vrouw? Nee. Nee, ik was een ontzettend liberaal nest. Dus daar is echt helemaal nooit een... Het uh, uh, is echt helemaal nooit een probleem geweest. Ik had zelfs echt een conversatie met mijn moeder. dat, ik, dat Mijn moeder zei, ik had dat toch op... Uh, sorry, maar je bent gewoon lesbisch. Ik zei: Mom, ja, weet je, ik, ik, dat, dat moet ik nog even gaan uitzoeken. Nee, ik, ik, hou er maar over op. Uh, je bent gewoon lesbisch en uh, doe een moeilijk erover, weet je wel. Uh, dat soort van, van conversaties. En later, pas toen ik in Amsterdam kwam en ging studeren en zo, toen merkte ik dat er mensen waren die daar heel veel problemen mee hadden. En, uh, ik had het helemaal nooit meegekregen. Dat dat een heel groot probleem kon zijn, of zo. Ik had ook een oom die hartstikke homoseksueel was. En. Ja, dat was toch in, in onze familie. not an issue. Dus dan krijg je dat ook niet mee. En je, je, want je hebt je dus ook nooit anders gevoeld, zo gezegd. Ik heb me altijd anders gevoeld. Oh ja? Ja. Uh, omdat ik nooit een meisjesmeisje ben geweest. Uh. Ik word vroeger altijd een beetje bij de jongetjes, zoals het voetballen en basketballen. En uh, dan zat ik in Arnhem op de lagere school en ja, zeiden de meisjes: We willen ook basketballen. En Domi mag ook meedoen. En dan zeiden de jongens: Ja, Domi, ja, Domi wel. Uh, ja, maar niet. Uh, dus dat wel. Ik heb me wel altijd anders gevoeld. Maar. Um, niet, uh, niet, ik, ik heb dit nooit als een groot probleem ervaren. Nee. Dus bij die prullenbak, uh, in dat D66-lokaaltje... heb je waarschijnlijk niet het regeerakkoord gevonden... maar wel de liefde van je leven. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Had je liever het, uh, het, re het regeerakkoord gevonden? Nee, helemaal niet. Want Dat kreeg ik anderhalf uur later... toch in handen gedrukt. Vind je het moeilijk om dat soort dingen te doen? Uh, prullenbakken, uh, te gaan verroeten, uh, kopieermachines te checken? Nee, nee, dat vind ik heel erg leuk. Echt waar? Ja, het hoort er gewoon echt bij... Je moet het ook een beetje... Ja, weet je... Ik, uh, het is... Het, de laatste jaren was het wel een beetje vernederend... met die miljoenennota's en zo... dat we allemaal door de gangen liepen... en dat er dan heel steekkarretjes met miljoenennota's... waar wij dan niet aan mochten komen. Dat is heel vervelend. Maar het, het graven naar nieuws... en kijken of je toch het toch net iets eerder kan hebben dan iemand anders... Ja, dat hoort gewoon bij het spel. En dat houdt iedereen ook heel erg scherp in Den Haag. Ja, maar je moet het dan toch hebben van mensen die le lekken, en professioneel lekken. En je moet het hebben van uh, roddel en achterklap en uh, van zoeken naar. Ja, je moet, nee, je moet het hebben van jarenlange uh, vertrouwensband die je opbouwt met heel veel verschillende mensen in Den Haag. Daar moet je het van hebben. Dat is, dat, dat is uh, de, de hele truc. Ja, maar op een gegeven moment heb je met zoveel mensen een vertrouwensband... dat als de een iets in vertrouwen zet, uh, zegt, het een ander kan schaden. Uh, dat kan. Dat kan. Maar dan, dan is het de werkelijkheid die de ander schaadt, toch? Ik bedoel, het is niet... Uh, uh... Ja, maar ze oh. zeggen altijd, het is een slangenkuil, uh, Den Haag. Als je niet oplegt, krijg je een mes in je rug. En daar ja. zijn genoeg voorbeelden van. Maar de grap is dat er zoveel verschillende partijen en mensen zijn in Den Haag... dat ik kan het altijd mooi door de zee gooien. En ik, weet je, ik, ik luister nooit naar één iemand. Of zelfs niet. Nee, naar, naar... nee, maar je hebt wel een vertrouwensband met iemand... maar je weet ook waarschijnlijk voordat hij het weet... Uh, dat hij je mes in zijn rug gaat krijgen. Dat kan, ja, dat kan gebeuren, ja. ja. Dus wat is dan de vertrouwensband? Hij vertrouwt jou wel, maar... Nee, ik bedoel, jij vertrouwt hem wel, maar hij kan jou niet vertrouwen... want jij weet meer dan hij weet. Mm hm is dat niet verschrikkelijk moeilijk? Dat is oneerlijk. Um, ja, het is, het is ons vak om dingen door te geven ook. Om dingen die er zijn, ook al is het niet leuk, om het toch door te geven. En neem de brief van Ab Klink die toen in die fractie is besproken. Dat, ja. dat gaf een ontploffing. Daaruit bleek dat het totaal uh, verrot was in die fractie... en dat er allerlei nare dingen gebeurden. Ja, wie er uiteindelijk beter of slechter van is geworden dat uh, de hele partij zo slecht ervan geworden... van alles wat er toen gebeurd is. Maar het feit dat wij toen die brief hadden... Ja, dat, was, dat was zo goed, omdat daarmee aangetoond werd... wij konden toen laten zien wat er echt gebeurde achter die deur. Het was de, de brief uh, dat uh, Klink schreef dat hij niet... Uh, dat hij, PVV... Terwijl hij mee aan het onderhandelen was... dat hij vond dat de CDA, CDA niet, met, niet met, met de PVV in zee mocht gaan... Ja. En dat was een, een brief met. daar stonden verschrikkelijke dingen in over de PVV en hoe ja. hij daar niet mee kon leven. En die brief die was er gewoon. Dan kan je een hele discussie gaan hebben, uh, aller Joris Luijendijk... over voor wie een karretje iedereen zich laat spannen. Onzin. Die brief die is er, die is relevant, die leeft in die fractie, mensen hebben het gelezen. En, en hoe lang was je naar die brief op zoek? Um, we, we, we, kwamen, we wisten op een goed moment dat er een brief was. Maar dat heeft niet zo heel lang geduurd... voordat we hem toen uh, te pakken kregen, zeg maar. Je via... we moet wel eerst weten dat dat iets er is. Ja. Via Daarvoor via zijn we ook met meerdere mensen op een redactie natuurlijk. Via wie krijg je uiteindelijk de brief? Dat kan ik niet zeggen. Maar ja, dat is dus... Want dat is precies die vertrouwensbond... Ja, dat is niet relevant. De brief was relevant. Die leefde in die fractie, het was ja, schande. Jij vindt, nee, ja, ja, nou, ja ik vind, nou ja, ik vind het wel relevant, want het gaat namelijk over... Uh, het is ook relevant. Wie vertrouwt kan... jou om ja. uh, een hele fractie te laten ontploffen? Ja. Dat is iemand uit die fractie geweest. Ja. Iemand had een bloedhekel aan Klink, die moest een mes in zijn rug, dat werd door jou gespeeld via jou gespeeld. Of misschien was het wel helemaal andersom. O, zeg het maar. Nou, nee, het, kijk... Het, uh, op dat moment lag alles open. Alles lag open. Maar er was gewoon een soort oorlog uitgebroken... en het was voor iedereen in Nederland relevant... om te weten wat daar gebeurde... en of ze wel of niet uiteindelijk met die Pvv in zee zouden gaan. Ja, ik blijf erbij. Daar ging het over. En waar die brief dan vandaan komt, dat is hartstikke interessant. Maar het belang om dat niet te zeggen... om daar niks over te zeggen, is echt groter... dan hoe het misschien wel interessant is voor jou... of voor de liefhebbers om te weten wie dat is. Omdat je vervolgens daarmee ook weer iemand heel erg kan beschadigen. Nee, maar het wordt gespeeld via jou. Gespeeld, ja. Weet je wel, zij gebruiken jou om te zorgen dat er in die fractie iets uh, uh, ontploft. Je, je wordt gebruikt op de een of andere manier. Nou, dat lijkt me lastig. Wat ik altijd wel vertel aan mensen... is dat iedereen denkt dat er allemaal heel goed georganiseerde complotten zijn in Den Haag. En wat ik geleerd heb in de afgelopen tien jaar, dat ik daar nu zit, of elf jaar... is dat zoveel dingen zijn gewoon toeval. Dingen zijn er en lekken op, om die reden uit. Uh, iemand denkt... Uh, ik, ik heb dit, ik gun het aan die of die. Er zit vaak helemaal niet een enorm masterplan achter. Dat klinkt heel gek, maar ja, dat ik, is zo. Ja, want, denk dat? Of ben je heel naïef? Nee, want nee, als, het, <laughs> hard. Als, het, als het wel goed georganiseerd zou zijn... dan zouden er niet zoveel ontzettend veel ongelukken gebeuren. Nee, maar ik bedoel, dat die brief uh, van uh, Klink aan jou gelekt werd... dat is bewust gedaan, laten we wel wezen. Tuurlijk, ja. maar... Degene die dat lekt, die kan niet voorspellen wat er allemaal gebeurt vervolgens. Ja, je zit me aan te kijken alsof, alsof, ik, uh, alsof er wel een masterplan is. Ja, ik en snap, ik, ja. ik leg je nu uit dat dat vaak niet zo is. Okay. Dat is mijn ervaring daarmee. Dat er vaak gewoon ongelukken gebeuren. En uh, dingen een hele andere uitwerking hebben dan... Uh, is het spel vond. dan zo leuk? Ja, het is juist dat onverwachte ook wat het zo spannend maakt. En wat het zo uh, interessant maakt. En waarom ben jij daar zo goed in? Um, ik, ik denk dat ik goed ben in het uh, doen van faire journalistiek. Dat ik fair ben. Dat ik gewoon niet heel erg uit ben op een soort effectbejag. We gaan nu van Miltenburg, de voorzitter... en het was al lang een foute boel met haar... Die gaan we nu eens even besje. Dat soort dingen ben ik nooit uit. Zeker als het, het om personen, personen gaat. Denk, blijft ze nog lang zitten trouwens van Miltenburg? Dat is het licht aan Dat zal aan haar liggen. Mm. Maar het is een tof cookie. Zoals een VVD'er mij laatst vertelde. En dat is zij ook. Um, maar ze, ze, ze roept wel veel weerstand op. Dat is niet goed. Dat is ook voor haar niet goed. Maar dat. dat, dat ik sluit beslissingen aan haar. Vindt ze het wel leuk? Vindt ze het leuk genoeg? Is het goed genoeg? Uh, weet je? Maar misschien is het ook wel echt te vroeg. Geen die verbetert ze ook echt helemaal niet goed in het begin. Pak maar goed, jij bent van. dus niet van het besje van één iemand. Jij bent gewoon... Wat ik, is er aan de hand? Ja, en daarmee, denk ik ook, bouw ik dus wel heel veel vertrouwen op. Bij de mensen die daar jarenlang meegaan en heel veel weten. De enige manier om echt... Te kunnen uitleggen wat er gebeurt. is door heel goed te weten. wat er ook achter de schermen. allemaal gaande is. Waar, is die, waar zijn ze nou echt mee bezig? En volgens mij is dat. Uh, uh, ben, ik, ben ik daar goed in. Die combinatie. En waarom kan jij zo goed vertrouwen opbouwen met mensen? Omdat ik uh, niet te, te eager ben om meteen alles. Uh, op straat te te flikkeren als ik iets weet. Maar wel op het moment dat het relevant is, te verwerken in wat ik vertel. Ik kan goed geheimen bewaren, dus. Ja, ja, ik wel. Weet Omdat je u... nu ook op dit moment heel veel? Um, ik weet nog wel een paar dingen, ja. Die nog wel gaan spelen. Nog eentje? <laughs> We hebben nog acht minuten. Nog maar acht minuten. Ja. Moeten we het niet even over as voren hebben, is dat Ja, dat moeten we ook doen. Moet, ja, want, dat, <lacht> daar ben je ook goed in, en goede platen uitkiezen. Maar even één dingetje waarvan je denkt, van, nou, dit gaat echt spelen, let op. Nou ja, waar we mee begonnen, er komt vast nog wel een prijs voor het een of andere. Uh, de... Ja, maar het PvdA-congres weten we nu al nog even. Nee, het PvdA-congres gaat niet. Doen. Het gaat om wat er in de VVD aan de hand is. Of dat allemaal goed gaat. Of het goed, gaat met de, of het goed genoeg gaat met de VVD. He? Of uh, de VVD vindt dat Rutte uh, te veel inlevert, te veel weggeeft. Dat wordt heel spannend om in de gaten te, te houden, natuurlijk de komende tijd. En hoe, hoe de fractie onder leiding van Halber Zelstra zich daartegen gaat afzetten. Maar. Nou, ik, vind, ik, heb, ik, ik, ik, of, ik heb niet nu een geheim in mijn. Maar we moeten focussen op uh, de VVD. We ja. zijn ontevreden over Rutte. Nou, ze zijn ontevreden over het beeld dat zij de hete moeten inleveren... En de, en de Partij van de Arbeid alles op een presenteerblaadje krijgt. Precies, de laatste termijn van Rutte. Alle klappen vallen ook daar, hè. Het is, het is Fred Teven. Het, het, uh... het is dus de laatste termijn van uh, Rutte. Als, ja, uh, zeg. maar die zit nog wel eventjes. Hij kan niet meer een campagne voeren met allerlei beloftes... want die heeft hij natuurlijk ongelukkig allemaal weggegeven. En wie wordt dan de koning van de VVD? Nou, we moeten maar eens even kijken... Ik zou uh, Halbert halbe halbe uh, zich gaan profileren. Maar ik zou Hennis Plasgaard ook niet uh, uit het oog verliezen. Frisse vrouw. Dus we moeten focussen op de VVD. Nou, mooi. <lacht> Dat deden we al, maar goed. Ja, precies. Het is, ik, ik laat jullie maar ontsnappen. Want, uh, ja, ja, want ja. je hebt een schitterende plaat. Ik ben ontsnapt. Ja, en die wil, ik, die wil ik de mensen niet onthouden. Vertel, uh, wat ga, waar gaan we naar luisteren en vooral waarom? Ja, ik, uh, we gaan luisteren naar Charles asnavour Dat is toch wel, ja, vind ik, de allergrootste artiest uh, die, uh, die we kennen. Uh, uh, een man die meer dan duizend chansons heeft geschreven... daar nou, ook heel erg trots op is overigens... Ja, en elk lied dat hij schrijft is gewoon een heel verhaal. Het is een levensverhaal. Het is zo fantastisch. En, welk... en een stem die, die niemand Naar welke heeft. plaats gaan wij nu luisteren dan? Um, dat is goed. A uh, Paris au Moor doet. Over een liefde die een maand geduurd heeft in Parijs. Dat is voor jou geschreven, toch? Ja, nee, maar... Uh, dat is, ja, fantastisch. Heb je hebt in Parijs gewoond? Ja, ja. Nou, laten we eerst maar eens luisteren. Balayé par septembre Notre amour d'un été Tristement se dément au passé, j'avais vomi à attendre, mon cœur vide de tout, ressemble à si mes bras. Fait notre amour, qui redoutant le pire, vivait au jour le jour. Chaque rue, chaque pierre, semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre. De dire je t'aime, aussi loin que tu sois, une part de moi-même reste accrochée à toi, et l'autre solitaire recherche de partout. L'aveuglante lumière de Paris au mois d'août Dieu fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'eau sur tes lèvres. Charles Aznavour, de favoriete artiest van Dominique van der Heijden. Ja. De politiek verslaggever van de NOS. Moet je dit niet eens een keer gewoon in het eh, NOS-journaal gooien... en hier ja. eh, vertellen wat dit nou precies is, wat dit voor passie is... en dit ja, een beetje dit, duiden? Ja, dat, dat, ik, ik heb het dus gedaan toen hij in Nederland was. Uh, tien jaar geleden heb ik hem geïnterviewd... en daar ook uh, verslag van gedaan... En het grappige was, ik moest er even van. Het was een, was een heel uh, bijzonder interview, natuurlijk, met, het, met deze. Uh, nogal. Uh, ja. Uh, het is, een, het is een, een heel imposant, maar wel klein mannetje. En. Uh, hij. Uh, vond het heerlijk om gewoon. Uh, over uh, Genever te praten en. Uh, uh, wat drinken we dan hier eigenlijk allemaal? En uh, ik vroeg aan hem... Uh, uh, hij zei, ik drink helemaal nooit meer, maar alleen natuurlijk wel wijn aan tafel. En dat soort gesprekken had ik, met... ja. ja, ik nog wel. Uh, ik zou jou nog een glas wijn aanbieden met... ja, na dat... dit programma, want uh, het, is al, uh, het zit er al op. Maar... Uh... Mis je dat niet, dat je dat niet meer kan? Het is, uh, je kan maar kort antwoorden, je hebt Maxima geïnterviewd. Ja, Groter kan bijna niet, maar toch nog Charles als daarvoor ook nog geïnterviewd. Wil je dat niet meer? Ja, dat lijkt me heel erg leuk. In plaats van het geneuzel in Den Haag? Nou, of erbij. Ja, het lijkt me heel erg leuk. Het geneuzel in Den Haag is ook interessant. Ja, blijft wel heel leuk hoor. Dominique van der Heijden krijgt van mij een mooi glas rode wijn nog. Als dank voor dit uh, uh, mooie gesprek. En hou vooral vol. En ik wens jou een buitengewoon vrije Koninginnedag. Dank je wel.